4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Geert Wilders heeft met zijn verzetsactie tegen het kabinet... in vijf maanden tijd ruim 80.000 handtekeningen opgehaald. Dat laat de PVV-leider weten op Twitter. Op de website tekenverzetaan.nl kunnen mensen een petitie tekenen tegen premier Rutte. De actie begon in maart, waarbij Wilders ook door het land toerde... om mensen aan te sporen zich te verzetten tegen de bezuinigingen van de regering. Op 21 september gaat Wilders in Den Haag tegen het kabinet demonstreren. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen mensenhandelaren opgepakt. Ze zouden Chinese migranten illegaal naar Europa en de Verenigde Staten hebben gebracht. De leiders van de bende opereerden vanuit Barcelona. Er zijn bij huiszoekingen zo'n tachtig valse paspoorten gevonden. De meeste van Aziatische landen. De Chinezen betaalden ieder zo'n 40.000 euro aan de criminele bende. De meeste wilden naar de VS en Groot-Brittannië. Jurist Robert Moscovits krijgt een schadevergoeding van KPN... omdat het bedrijf een fout heeft gemaakt met zijn smartphone, meldt de Telegraaf. Moscovits had zijn telefoon ingeruild bij een KPN-winkel... die verzuimde de inhoud ervan te wissen. Het apparaatje werd inclusief foto's en andere privégegevens van de jurist doorverkocht. Robert Moscovits heeft nu een schikking met KPN getroffen. Hoeveel geld hij krijgt is niet bekend. Een Russische man die zelf de kleine lettertjes in zijn creditcardcontract heeft veranderd, is door de rechter in het gelijk gesteld. De man was boos omdat de bank in het contract een veel hogere rente vermelde dan in zijn reclames. De Rus besloot erom de kleine lettertjes te veranderen. Hij schrapte de rente en gaf zichzelf een onbeperkte bestedingslimiet. De Russische bank accepteerde het contract zonder verdere controle. Door een conflict over een betaling belandde de zaak voor de rechter... die oordeelde dat de bank beter had moeten opletten... en dat de man dus in zijn recht stond. Het weer, geregeld zon, met in het noordoosten en oosten een enkele bui. Het is ongeveer 19 graden. Morgen eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten trekken er dan buien over het land. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie met nog steeds een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... door bezoekers aan Dutch Valley in Spaanwouden. Zes kilometer file maar liefst tussen Knopend Rotterpolderplein en Knopend Velzen. Eén rijstrook is afgesloten. Op de A59 Os richting Zonzeel is een auto met caravan geschaard. Dat gebeurde bij Knopend Zonzeel zelf. Twee kilometer file staat daar en de rechterrijstrook is ook daar dicht.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 Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij Opium. Nog een half uur kunst en cultuur hier op Radio 1. Deze weken duiken we rond deze tijd in iemands platenkast. en Laten daar het een en ander uit horen. Vandaag is dat beeldend kunstenaar Hans Markers. Hoe ziet dat platenkast eruit? Er is geen platenkast, maar er is wel een hele grote map... waar alle cd's... Uh... Tot nu toe nog keurig inpassen, Maar daar zit allemaal door elkaar. Van, van, uh, ik zie hier bijvoorbeeld uh, Rita Franklin zit erin. Uh, de Bee Gees van vroeger. Julio Iglesias. Jeetje. Ja, toen was ik denk ik in mijn romantische bui. Mahalia Jackson, die komt één keer per jaar komt die uit, uh, uit de hoes hier. Want dan uh, is het kerstmis en dan... Uh, dan komt hier Beautiful Tomorrow of uh, Jerusalem hè? Jerusalem komt hier dan uh, naar buiten. Maar ook Billy Holiday zit erin. Nou, het is echt, het is echt van alles wat. Ik, ik, ik betrap me erop dat ik het wel eens netjes had kunnen sorteren. Maria Callas, een aantal. Geen uh, LP's of singeltjes van vroeger meer? Nee, geen LP's meer. Nee, de speler is ook weg. Dus ja. Maar ik heb van mijn dochter, ben erg verwend, een prachtige versterker en alles erop en eraan gekregen. Want die heeft daar verstand van, ik niet. Dus uh, ik kan heerlijk luisteren als ik zit te schilderen. Heb je muziek aanstaan als je bezig bent? Ik heb bijna altijd uh, iets aanstaan. Of het is de televisie met muziek. Of het is uh, via de cd-speler. Uh, uh, ook praatprogramma's ligt er een beetje aan. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel een hele tijd Maria Callas gedraaid... omdat ik een hele serie over Medea heb geschilderd. En zij speelde immers Medea in de film van Pasolini. En uh, dat, hielp, dat hielp me om in de sfeer te komen van uh, ja, al die schilderijen... en dat verhaal wat ik, wat ik moest verbeelden, hè? het verhaal over Medea. Dus uh, ja, toen heb ik, heb ik die van Medea heb ik wel grijs gedraaid, Maria Callas. Maria Callas in de rol van Medea, inspirerende muziek om schilderijen te maken over Medea. Betekent dat dat je voor elke uh, elk genre, want je hebt ook een hele serie gemaakt met vrouwen in winsels, heb je, heb je daar weer andere muziek voor? Nou, dat, dat, zo, wil ik het niet, zo, zo, zo wil ik het niet houden, nee. Ik denk niet dat dat zo, zo klopt hoor, maar... Um... Bijvoorbeeld wel nu, nu ik... Um, kijk, mijn moeder is al 101 en uh, ik bezoek haar bijna iedere dag heel even. Ik heb nu een schilderij gemaakt uh, van mijn moeder... slapende in, uh, in zo'n groot wit, uh, witte lakens. En, en uh, dan zie je de, alleen dat kleine hoofdje. En ja, dan, dan draai ik toch Jessie Norman erbij. Het wil niet zeggen dat ik dat constant dan draai. Want um, het, het, is, het is een... Een komend afscheid wat je voelt. En ook in dat lied van, uh, van uh, die filiste lieder, dat voel je daar ook in, vind ik. moet je ook niet te veel draaien, want het komt zo ontzettend binnen. En dan, uh, ja, dan moet het even iets vrolijks, Stevie Wonder of Joe Cocker... of uh, iets stevigs. Iets, iets Jij mag kiezen, zeg het maar. Um, um, of Michael Jackson. Ja, kies maar. Ja? Smile van Michael Jackson. is aching to my life even though it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by Hide every trace of sadness. Although the tear, maybe. It There are clouds in the sky. Smile van Michael Jackson, de muziek die Ans Marcus draait... om een beetje ja, vrolijk weer te worden... na de treurige bezoekjes aan haar moeder, die 101 is. We zijn nu op het atelier, maar ik was net beneden in, in de ontvangstruimte... waar je ook schildert met groepen die daar naartoe komen. Het eerste wat mij opviel was een portret van heel lang geleden... toen je 15 was of zo... Van Georges Moustaki, de Franse zanger. Ja, ik, ik vond toen al, als jong meisje, vond ik die man zo'n prachtige kop hebben. En uiteraard ook prachtig, uh, hij kon ook wel prachtig zingen. Maar uh, dat gezicht sprak me aan. Dus toen ben ik dat uh, als een vlijtig meisje na gaan tekenen. Dus die staat er nog steeds. Maar dat heeft niets te maken met de liefde voor het Franse lied, bijvoorbeeld? Nou, ik hou ook van het Fran Ik hou, ben bijvoorbeeld heel gek op, op Jean Navour.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 Even terug naar halfweg. Waar je vandaan komt. De jonge Ans Marcus, was die met muziek bezig? Wat bij ons gespeeld werd, was. Het was toppunt van klassiek, waren de parelvissers. Het beroemde duet, ja, mijn vader, die kon dan. Dan had je zo'n zo stoel, dan zat hij lekker zijn sigaartje te roken. En dan kon hij met tranen in zijn ogen kon hij luisteren naar de parelvissers. Dus dat staat me nog als beeld van, van heel, heel lang geleden, staat dat bij. De Palevissers was dat. Dat was dus de klassieke muziek die thuis bij ons Marcus werd gedraaid. Andere muziek ook niet? Nou, wel, wel. Uh, ja, mijn, mijn ouders zijn echte Amsterdammers. Dus er werd Jean-Jordaan uh, gedraaid. Hè? Dus, dus toen ik op een gegeven moment op mijn 17e verhuisde met mijn ouders naar Brabant... en ik de muziek daar van Johnny jordaan hoorde... wenste ik me zo hard weer terug naar Amsterdam. Maar die zit niet meer in die map met cd's, begrijp ik? Nou, ik heb één nummer van Johnny Jordaan en dat heet Vriendschap. En die tekst is zo goed. En dat, sta, dat slaat ook echt op vriendschappen. En hoe belangrijk zijn vriendschappen. Dus uh, nee, die heb ik, uh, dat, dat die cd heb ik ook nog. Een vriend is in het leven heel wat waard. Want vriendschap is toch het zou al kan een mens ook nog zoveel om te beren. alleen zij is zo moeilijk om te leren. De vriendschap wordt door niets geëvenaard, al heeft men zelfs fortuin en roem vergaan, vergaard, Want waar men ook mag doen, of ook mag wezen. Een vriend is in het leven heel wat woon. Vriendschap van Johnny Jordaan. Dus dat ging mee naar Brabant om nog een beetje het Amsterdamse gevoel van halfweg bij je te houden. Ja, ja, dat was uh, ja, dat zijn toch mijn roots. Als we verder bladeren in die enorme map met, uh, met cd's. Ik kwam net een cd van Dusty Springfield tegen. Wat heb je daarmee? Ja, het, uh, het nummer van Jacques Brel... nummer Quite Pa, heeft zij gezongen in het Engels: If You Go Away. En ja, dat staat voor mij. Kijk, niemands leven gaat over rozen. Um, en soms moet je je ook eens voorstellen... Uh, die mensen die zo dierbaar om je heen staan. Hè? En met name je man natuurlijk, of je vrouw, of wie dan ook, of je kind. Um, if you go away, wat dat zou betekenen als dat ineens zomaar zou gebeuren. Want dat kan, kan natuurlijk ook zomaar gebeuren. Um, ja, dat staat voor mij voor dat nummer. En, en wat ik al zei, ik, ik luister dan ook wel bewust naar die tekst. En, um, en heb daar dan ook wat mee. Dus...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 the trees and worship the wind, then if you go, I'll understand, leave me just enough love to hold in my head if you go away, if you go away, if you go away, Namakitapa,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 Na Makita pa Na But if you stay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 You go away. De vertaling van de nummer paar van Brel in de versie van Dusty Springfield. Muziek die Ans Marcus doet denken aan de momenten dat je mensen kunt kwijtraken. Ben je daar heel erg mee bezig? Nou, op het moment wel. Deze vorige zomer ben ik mijn broer verloren. Heel kort ziekbed weg. Mijn moeder ja, die is eigenlijk een mens van een dag. Dus dat kan zo ook maar iedere dag gebeuren. Volgende week ga ik zelf even naar het ziekenhuis, niks ernstigs. Maar toch, je bent, ik, ik, ik zit even in zo'n zo sfeer van... wordt het huilen of wordt het lachen? Het is, uh, hè, dus, en dan kan die muziek kan zoveel betekenen voor je. Dat heeft het trouwens altijd gedaan. Toen ik heel jong was en heel jong ging scheiden... heeft muziek mij daar met, met teksten bijvoorbeeld van Robert Long uh, enorm geholpen. Ook, ook mooie teksten van Herman van Veen, die draaide ik toen helemaal uh, grijs. Dus uh, ja, muziek kan, kan steunen, muziek uh, helpt je om vrolijker te worden... maar muziek kan je ook in je verdriet even dat je denkt... nou, ik ga er gewoon even lekker voor, <laughs> ik ga even lekker huilen. <laughs> Herman Verveen, Robert Long. Is, is er een nummer van een van die twee waarvan je zegt... dat staat voor mij voor die periode? Ja, van die, van die cd levenslang staat voor mij het nummer Flink Zijn. Uh, hè? Dat kun je jezelf ook echt toespreken, hè? even flink zijn. Ja, dat heeft mijn moeder ook heel vaak tegen me gezegd. Flink zijn, dat zong hij dan ook nog een keer. En, en ook in een tijd dat ik dat ook tegen mezelf moest zeggen. Tien uur zondagmorgen. En ik kijk naar je gezicht.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 Dat ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn. En net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Flink zijn van Robert Long. De keuze uit de platenkast. Of de platenmap moet ik eigenlijk zeggen. De CD-map van Hans Markers. We hadden het er eerder over dat je wel nadacht over afscheid. En, en dat je mensen kwijtraakt. Ben je ook bezig met je eigen afscheid qua muziek? Dat je denkt, als ik, als ik er niet meer ben... wil ik deze muziek op mijn begrafenis? Ja, mijn dochter weet heel goed waar ik van hou. Dus ik laat het ook een beetje aan haar over. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, ik, dat er een klassiek nummer gedraaid wordt. Of een paar, ik weet niet... Ik ben er eigenlijk, heb ik me daar nog niet zo heel in verdiept. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo'n nummer van Michael Jackson, dat smile, hè, dat, je, dat, je dat, ook, dat, dat er dat ook bij zou kunnen zijn. Om, omdat ja, de dood hoort nu eenmaal bij het leven. En uh, um, ik ja, denk dat je daar ook iets um, dan aan toe moet voegen wat niet uh, te zwaar is. Misschien wel flink zijn we Robert Long. Ja, ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ja, dat was destijds mijn lijflied hoor. Dus het zou, ja, nou, zo'n optie. Wie, tot slot, de luisteraars van Radio 1 nog iets meegeven van luister hier eens naar? Nou ja, ik had laatst een, uh, een presentatie hier in mijn, uh, mijn uh, expo-atelier. En het is totaal onbekende zangeres, Melody Gardeau. Nou, klinkt fantastisch. Het, het, als je het aanzet, het eerste nummer is al helemaal bijzonder. Dat ik denk, jeetje, ja, er zijn zoveel dingen waar je nooit van gehoord hebt. En die uh, zeer de moeite waard zijn om eens naar te luisteren. Dus daar, uh, dat, dat is zomaar een, een vondst. Zit er een schilderij in? Uh, nou, op die muziek die gespeeld werd, hebben wij in mijn expositieruimte hebben we staan schilderen. Dus er zijn heel veel schilderijen al opgemaakt. Dat kan wel helpen. Mira van Melody Gardot tot slot. Dankjewel. Heel graag gedaan. The felicidade that I hold mijn hart all is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristesses I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira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 Lamping with God, Lamping with God, Lamping with God, Lamping with God, la This is such a lovely way yeah. To be It's something, something. Ja. Melody. Melody Gordo is dat. Met Mira van het album The Absence uit de platenkast van Hans Marcus. Die ik hartelijk bedankt voor haar medewerking aan dit uh, programma. Opium heet het. Uh, het is nu voorbij, Het programma. U kunt nog reageren opiummetafro.nl of twitteren hekje Afro. Om vijf uur op Nederland 2 kunststuur met onder andere aandacht voor kunstenaar David Bade... en de Zomerexpo in het Haagse Gemeentemuseum. Volgende week zijn wij er weer dan de platenkast van jurist en voormalig topambtenaar Arthur Dokters van Leeuwen. Straks het nieuws uh, van half vijf met Mark Visser. Daarna het sportvorm. Ik wens u alvast een heel fijn weekend en in het sportvorm aan tafel. In ieder geval presentator Ronald Boot, wat ga je ja. doen? Uh, we gaan uh, het over uh, atletiek hebben, de wereldkampioenschap in Moskou. Dat is gewoon de, de livesport. En we, in het forum hebben we het over het Nederlands elftal, over Europees voetbal... over doping in West-Duitsland en homo's en het IOC. En dat alles met onze drie gasten. Dit is Radio 1, het Uitvist-Journaal. Sinds maart heeft Geert Wilders met zijn verzetsactie tegen het kabinet ruim 80.000 handtekeningen opgehaald. Dat heeft de PVV-leider via Twitter bekendgemaakt. Op de website tekenverzetaan.nl kunnen mensen een petitie tekenen tegen de bezuinigingen van het kabinet Rutte. In Zuid-Europa zijn tientallen mensenhandelaren opgepakt... die Chinese migranten illegaal naar Europa en de Verenigde Staten hebben gebracht. Bij huiszoekingen in Spanje en Frankrijk werden zo'n 80 valse paspoorten gevonden. De Chinezen moesten de bende per persoon zo'n 40.000 euro betalen. Een jurist Robert Moskowitz krijgt een schadevergoeding van KPN... omdat het bedrijf een fout heeft gemaakt met zijn smartphone, meldt de Telegraaf.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 Verspreid over het land komen er enkele buien tot ontwikkeling. Maar de zon zien we ook steeds vaker. Het is 18 graden aan zee en bijna 21 land inwaarts. En dat is wel iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. En bij een zwakke zuidwestenwind koelt het af naar 9 tot 14 graden. Met name in het noorden kan er nog een spaarzame bui vallen. En morgen schijnt de zon geregeld. Maar vanaf zee trekken er op een gegeven moment buien het land in. In het zuidoosten neemt de buienkans pas in de avond toe. En grote hoeveelheden neerslag worden er niet verwacht. Het wordt opnieuw een graad of 20 en de wind is zuidwestelijk en matig van kracht. Aan zee en op het IJsselmeer staat er een vrij krachtige wind. Maandag en ook dinsdag levert het kwik iets in en is het wisselvallig weer. Later in de week neemt de kans op neerslag weer af. En dan lijkt de middagtemperatuur juist weer iets op te krabbelen. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedemiddag en welkom bij deze uitzending van Langs de Lijn tot 6 uur vanmiddag. We gaan over een paar minuten met het forum beginnen. Maar eerst gaan we praten over atletiek, de wereldkampioenschappen in Moskou. En die houtkamp zit daar. Uh, Andy, hoe gaat het met onze meerkampen Eelkos en Nikolaas? Uitstekend, Ronald. Uitstekend. Ik kan niet anders zeggen. Na vier onderdelen op de vijfde plaats. De eerste dag is meestal een uh, iets mindere dag. De tweede dag moet hij echt gaan vlammen. Hij heeft uh, vier onderdelen gehad. En bij twee van die onderdelen heeft hij uh, of zijn PR geëvenaard of zelfs verbeterd. Uh, bijvoorbeeld bij het hoogspringen. Het vierde onderdeel heet hij zijn uh, PR buiten. Want hij had binnen wel hoger gesprongen. Maar 2,2 meter twee is een uh, persoonlijk record... Uh, buiten heeft hij uh, dus behaald en staat op de vijfde plaats met 3421 punten. Eerste plaats voor een Amerikaan Nixon. De tweede is uh, Schrader, een Duitser. En Eaton, de Olympisch kampioen en gedoodverde favoriet, sprong niet al te hoog bij het hoogspringen, maar staat uh, op dit moment op de derde plaats. En Elko St. Nicholas dus vijfde. En we hebben. De, de zeer mooie twaalfde plaats volgens nog van uh, Ingmar Vos. Met 3354 punten, een puntje of 70 achter Sint-Nicolaas. Want ook hij deed het goed bij het hoogspringen. En Pelle Rietveld, die zit een beetje in de achterhoede met 2960 punten. Verder hebben we een, een, een vrouwenmarathon gezien die heel zwaar was. En door Edna Kiplagat werd gewonnen, net zoals dat gebeurde in 2011. Dus zij herhaalde dat staaltje in de bloedhitte van Moskou. Rond de 30 graden en een hoge luchtvochtigheid. En uh, vanavond krijgen we bijvoorbeeld nog Turendi Martina uh, uh, aan, uh, aan de bak. Op de 100 meter. Onder andere uh, uh, moet zijn Bolt natuurlijk daar ook lopen. Het zijn series, de eerste uh, ronde voor de 100 meter met Turendi Martina. Maar de meerkampers en met name Elkos en Nicolas, doen het goed. En als ik uh, het goed heb begrepen, je hebt een uh, bepaalde telling. Als je die telling aanhoudt, een, een prognose, dan ligt hij op koers voor de tweede plaats. Het zou zilver betekenen. Zou uniek zijn. Elko Sint-Nicolaas is dus heel goed bezig. Laten we hopen dat hij heel blijft. En als je die telling aanhoudt, wie wordt dan eerste nog steeds Eaton? Eaton, ja, ja, ja. Oh. Veruit. Oké, okay, we horen je straks verder, Andy. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Met de gasten van vanmiddag. Margriet Dansma, voormalig NOS-correspondent in Duitsland. En tegenwoordig verslaggever bij de NOS. Robin Vergalen, Galen, waterpolencoach. En Thijs PSV-watcher van Voetbal International. Ik begin zoals ik altijd begin met het moment van de week, Margriet. Het moment van de week. Ja, dat was voor mij uh, uh, René van der Gijp. <laughs> dat was voor mij <laughs> René van der Gijp. <laughs> en zijn uitspraken over uh, homoseksuelen in het voetballen. Die volgens hem... Het is geen issue, zegt hij. Uh, en... Uh, nou, dat, ik vond met name zijn bewijs ontzettend steekhoudend. Hij zei, als je homo bent en je, gaat, of je zit op voetbal... dan ga je op een gegeven moment wel in een kapperszaak werken... in het weekend in plaats van voetballen. Nou, ik dacht, overtuigend bewijs. Ja, en uh, je vond dat er uh, daarna heel veel reacties op kwamen? Allemaal goede? Of geef je er gewoon te veel aandacht aan? Nou, dat, dat laatste misschien wel. Ja, ik heb wel. ik heb wel hele goede reacties gehoord. Ja, uh, bijvoorbeeld uh, gisteren in de NRC stonden er wel een paar... paar uh, en die kwamen er toch op neer dat het misschien tijd wordt... om uh, met Van der Gijp de, de, de taal te spreken die hij begrijpt. Geef hem maar een rode kaart weg van dat programma. Okay. Daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Helemaal mee eens dus ook met ja. de rode kaart. Rode van ja, nou ja, kijk, afgelopen week, of een paar weken hebben we genoten van het WK zwemmen in Barcelona. En afgelopen weekend was dat het laatste weekend, zeg maar. Uh, ja, dat, dat wordt altijd afgesloten met de finale waterpolo. En ik heb ontzettend genoten van een vernieuwde ploeg Hongarije. En Hongaren, moet je weten, is uh, negenvoudig Olympisch kampioen. En daar is echt een beetje het waterpolo uitgevonden, zo langzamerhand. Uh, Olympisch goud in 2000, 2004, 2008. Maar in 2012 was die generatie eigenlijk op. Is te lang doorgegaan. Zijn daar vijfde in Londen geworden. Een jaar later op de WK. Een vernieuwde ploeg met een nieuwe coach. Met vergelijkbaar, ik had het net met Thijs erover, PSV. Heel veel nieuwe spelers, maar Hongarije ook. Ik geloof acht, negen plaatsen gewijzigd. Worden zomaar uit over de blue, worden ze wereldkampioen. Met fantastisch nieuw waterpolo leek het wel. Heel dynamisch, heel creatief. Echt dingen gezien die ik nog nooit van mijn leven gezien had. Ja, ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Dat wou ik nog wel even vermelden. Voordat we naar de actualiteit van de afgelopen dagen gaan. Ja, en je hebt het niet over het vrouwenwaterprogramma? Uh, nee, ik ben niet over vrou ja, dat is toch wel een beetje teleurstellend. Zevende plaats. Aan de andere kant, voor het WK, als je mij had gevraagd... dan denk ik, ja, tussen vijf en acht is toch wel realistisch, denk ik, op dit moment. Uh, ja, de, de, de groep is niet meer zo breed als de groep die ik toen had. Mm -hmm. Tussen 2005 en 2008, waar we Olympisch kampioen mee werden. In Peking. Uh, ja. Nou ja, ja, goed. Dat is toch weer een nieuwe generatie. Uh, ja, met, met wellicht iets minder talent dan toen de tijd, die, toen ik die groep had. En ja, dan, dan moeten we ook niet zomaar verwachten. Omdat we vijf jaar geleden Olympisch kampioen werden. Dat we nu zomaar even een medaille winnen op een WK. Dat, ja, dat is ook niet realistisch denk ik. Oké, okay. Thijs Legers, jammer moment. Ja, ja, ik leef in een, in een voetbaltunnel. En in mijn geval ook nog in een, een rood-witte voetbaltunnel. Die eh, van Eindhoven, PSV. Ik was in, in Brussel en ik zag daar afgelopen woensdagavond. Een 17-jarig Belgisch ventje een, een geweldige toelpunt maken. Zakaria Bakali is, is, is nog net 17. En eh, die schoot een, een voorzet in één keer nam hij die op zijn slof, zoals wij dan zeggen... en die, die schoot er verre hoek in. Uh, dat doelpunt uh, vatte eigenlijk in, in een paar seconden zijn enorme talent samen. En uh, dat hij dat kan, daarom... Stond hij daar woensdag altijd op het veld en niet uh, ik of honderden miljoenen anderen die dat liever hadden gedaan dan, dan, dan, dan toekijken. Zeg maar. de, dat jongetje heeft heel veel talent. Als je dat kan op zo'n moment en als je doet pas net mee, dan uh, denk ik dat we echt uh, de geboorte van een nieuwe ster hebben gezien. En hoe lang blijft hij dan bij PSV? Uh, ik denk niet heel lang meer. Dat is dan weer het, de keerzijde van de ja. medaille als je zo heel jong uh, presteert. Goed, we gaan verder op, uh, op voetbal, uh, want we beginnen over het Nederlands elftal. Bondscoach Louis Vergaal heeft uh, in zijn selectie voor de oefeninterland tegen Portugal... geen plekje ingeruimd voor Wesley Sneijder. Uh, die ontbrak al in de voorselectie en volgens Van Gaal... moet de middenvelden van Calatasaray in Turkije eerst fit worden. Maar de bondscoach heeft eigenlijk nog veel meer problemen met Sneijder. De reden dat Sneijder er niet bij is, is uh, dat hij eerst zich moet focussen op het fit worden... Dan moet hij zich focussen op het in vorm komen. En dan ga ik hem vergelijken met wat ik heb. Dus uh, ja, dat is hem natuurlijk uh, al meermalen door mij verteld. En ik heb toch het gevoel dat hij dat niet snapt. Nee, dat, die indruk heb ik ook. Want hij heeft een zinnetje laten lekken in de media... waar jullie natuurlijk allemaal fantastisch op zijn ingegaan. Maar ik hou daar niet van. Want dan, ik moet weer reageren daarop. En dat is niet goed. En In welk ik... zinnetje bedoel je dan? Dat, hij hem... jou niet ge... dat jij hem niet gebeld hebt? Ja, terwijl hij de speler is waar ik het de meeste aandacht aan gegeven heb. Het afgelopen seizoen. Waar moet hij uh, Robin Verhalen het, het meest uh, om vrezen? Om de kreet, ik ga hem straks vergelijken met wat ik heb. <laughs> ja, misschien wel. Ah nou ja, weet je, op zich is dat niet zo heel gek hè. Wat Vergaal zegt, zo van eerst uh, fit worden, dan in vorm komen en dan vergelijken met wat ik heb. Dat is op zich een logische gedachte voor een bondscoach. Alleen, ja, weet je, ik heb Vergaal hoog zitten, hoor. daar gaat het niet om. En het is een bewezen topcoach. Alleen de manier waarop dit allemaal zo gaat, ik vind het allemaal zo geforceerd en allemaal zo moeilijk. En dan denk ik, joh, het kan toch een allemaal. Ja, dan denk ik, het kan toch allemaal zo veel makkelijker, weet je? Ook Van Gaal maakt het zichzelf zo moeilijk... door zich op deze manier te profileren in de media. En dat, dat vind ik ja, niet slim. En ook de mensen om hem heen, zoals Joritsma of Jansma... die zouden hem eigenlijk wat beter moeten coachen daarin. Uh, hoe gek dat misschien ook klinkt. Want ja, weet je, dan noemt hij het woord lekker. Dan denk ik, ja, wat is nou lekker? Ja. Weet je, dat, lijkt wel, dat impliceert alsof je... Iemand zegt iets tegen ja, de pers. of je iets ja. dus hebt gedaan of zo. Maar ja, maar hij heeft gewoon gezegd van... Ja, ik vind het jammer dat ik het zo op moet lezen. Nou, dat mag die jongen toch zeggen. Daar is toch helemaal niks mis mee. Alleen, ja, ik, ik, ik, ik had het net met Thijs over. Ik denk, ja, dat, dat langzaam aan verhaal... Maar aan het afscheid aan het nemen is. Hij, van hem en, wil, hem, uh, hij wil hem volgens mij echt een zij schreven. Dat idee hebben ik en ja. Ik vind het uh, heel erg raar wat van verhaal doet, want... Um, Wessi Sneijder heeft gewoon een, een Turkse telefoonnummer... is gewoon bereikbaar. Van Gaal had eerst moeten checken bij hem... of een van Van Gaals mensen. Van, heb jij dit gezegd? Het ging namelijk om een opmerking die gedaan zou zijn... tijdens een persconferentie van hm. Nike in Istanbul... waar waarschijnlijk uh, in mijn verbeelding... misschien wel 100 Turkse journalisten hebben gezeten. die bij de grote Hij hoeft het nog niet eens gezegd te hebben. Bedoelde. Nou ja... Uh, ja, dat, dat kun je ook nog eens een keer zeggen. Maar laten we dat dan nog eventjes aannemen dat dat, dat, dat misschien wel is gedaan. Maar dan kan hij toch gewoon bellen en vragen van... of zeggen van, yo, wat jij nu doet, dat kan niet. Maar wat die jongen nu over zich heen heeft gekregen gisteren... Ja, ik vind dat heel erg vreemd. En dat verdient hij gewoon niet. Hij was drie jaar geleden was het de speler die ons naar de WK-finale schoot. Die ons bijna wereldkampioen heeft gemaakt. Hij heeft 33 Interlands. Vorig mm -hmm. jaar was het de speler die op het EK als enige nog een redelijk niveau haalde. En ontzettend goed zijn best heeft gedaan om de zaak bij elkaar te houden. Die daar toch nog vo volledig uit elkaar donderde. En, en nu wordt hij in één keer afgescheept uh, als een derde rangs voetballer. En plus, wat ik ook nog heel erg raar vind, is dat Van Gaal of zijn mensen... niet de moeite hebben genomen om eens bij Galatasaray na te vragen... van goh, hoe is hij door die voorbereiding heen gekomen? Is hij fit? Hoe zijn zijn testen? Alles wordt ook daar gemeten. Niets is gebeurd. En dat vind ik niet netjes. Nee. Maar jullie, jullie suggereren nu een beetje, <gacht> vind ik, dat Van Gaal van hem af wil. Ja. Maar ik, ik ken Louis Van Gaal niet. Jij ongetwijfeld uh, veel beter dan ik. Maar dat lijkt me er toch niet de man naar die dat niet gewoon rechtstreeks zegt. Zo'n zo, zo speler als Snijder past niet meer in mijn... Uh, selectiebeleid. Ja, nou ja dat ben ik met je eens. Normaal ja. gesproken is hij vrij duidelijk en ja. dat soort dingen, maar door nu af te gaan op een bericht in de media, dus niet eens mm -hmm. op camera uitgesproken of zeg maar dat je stemgeluid ergens op een radiozender mm -hmm. hebt gehoord, ja, dat vind ik heel erg raar En dat vind ik niet des van raals en daarom denk ik toch dat hij iets aan het zoeken is. Ja, of hij gebruikt dit ook, dat kan natuurlijk ook, dat je, dat je toch Snijder probeert op scherp te zetten, maar niet alleen Snijder, ook de rest van de groep en ook de rest van de selectie. Dat hij, ja, als je Snijder op die manier aanpakt, dan zal een andere middenvelder, of af aanvallen, andere speler zal zich wel twee keer bedenken hoe hij voortaan daarmee omgaat met dit soort. Misschien heeft hij het wel afgesproken met Snijder. <laughs> nee, dat geloof ik niet. Dat doen we zo om de rest scherp te zetten. Nee, dat geloof ik niet. niet. Zo ver gaan jullie niet. Um, Thijs, uh, Wijnaldum en Schaars zaten niet bij de voorselectie, nu wel, dat verbaast jou niet. Uh, nou, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel door Stijn Schaars erg verrast ben. Ik heb uh, toen hij... Verrast door wat hij heeft laten zien. Ja, door wat toe. hij heeft laten zien. schaars heeft de afgelopen twee jaar in Portugal gespeeld bij een club die totaal niet presteerde. Dus ik dacht, PSV haalt een jongen terug uh, waarvan we nog maar eens moeten zien of hij iets toevoegt. Nou, vooralsnog, en dan moet ik wel dat voorbouw maken, het zijn pas drie wedstrijden bezig, is het echt een meerwaarde voor dit PSV. Misschien zegt het heel veel over de devaluatie van onze competitie. Dan kan ik ook nog uh, iets heel vals zeggen, maar vooralsnog, nee, dat is lullig. Uh, schaars doet het prima. En, en dan kom je bij verhalen in beeld. Als je in Nederland goed speelt en weken. Speel, dan kun je zomaar in één keer weer international zijn. Ja, uh, maar er is ook een man in het buitenland... die uh, blijkbaar uh, erg opvalt en in Nederland nooit is opgevallen. Paul Verhaag van Augsburg. Jij hebt hem uh, Duitse voetbal gevolgd. Margriet, ja. uh, is die jou ooit opgevallen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, Ik kende hem ook niet. Het was voor mij een nieuwe naam. Inderdaad, ik heb dat de Bundesliga een aantal jaren op de voet gevolgd. Maar uh, het, was, het is voor mij een... een, een ...onbekende speler. Wat is dan de bedoeling, uh, Robin, denk je... Uh, ...dat we gaan hem gewoon een wedstrijd wil zien tegen Portugal? Ja. Nou, dat, volgens mij is, uh, dat had ik ook gelezen in de krant van uh, dit weekend. Van, joh, uh, Ik wil hem eens gewoon bij de groep zien. Kijken hoe hij doet op de trainingen. Eventueel een beetje speeltuig geven als kan. Ja, het is slechts een oefenwedstrijd. Natuurlijk staat er wat prestige op het spel... ...want je wil ook niet meer vijf 0 afgedracht worden in Portugal. Maar uh, ja, ik denk dat het, dit is wel een moment om het te kunnen doen. Ja, en, het het. en Van Gaal heeft natuurlijk een hele hoge pet op van de Bundesliga. Hij heeft natuurlijk zelf een aantal jaren waar. ingewerkt... maar hij, hij waar, noemt het ja, ook voortdurend als nou, misschien wel de, de beste competitie, competitie van de uh, ja. van Hij ja, de jongens aanvoeren bij een club in de Bundesliga... Ja. dus dat hij een kansje krijgt een keer, ja, dat, dat is volgens mij prima. Zaten er verder nog verrassingen bij de selectie uh, voor jou, Thijs? Nee, eigenlijk niet. Ik was uh, verrast inderdaad dat Snyder definitief, definitief buiten viel. Want die heeft ook een paar goede oefenwedstrijden gespeeld. Maar volgens verhaal zijn dat zogenaamde aap nood wedstrijden <lacht> <lacht> Ook alweer zoiets raars, maar goed. Uh, dat mag hij vinden. Maar uh, nee, verder uh, geen grote verrassing. Ja, ik was ook verrast natuurlijk door, door Verhaag. Ik wist ook niet dat hij die in de gaten hield. Maar de reactie van Verhaag zelf was ook wel leuk. Want die was ook heel erg verrast. Die had het ook totaal niet verwacht. Nee, nee. Er zaten wel erg veel fijne. op. Ja, naar nou, terecht toch? <laughs> <laughs> alhoewel, <laughs> nou ja, kijk, ja, je, je kan nu eigenlijk nog niet zeggen, het is een mindere fase. Alhoewel de voorbereiding van Feyenoord natuurlijk ook niet geweldig we was. Daar gaan we het straks over hebben. Ja, nou ja, goed, ik vind wel wat nog even over het Nederlands team terug te komen. Ja, het is toch wel frappant. Het tweede keeper van Ajax is geselecteerd. En Stekelenburg toch ook hè, net als snijden en gewaardeerde international. met ja, heel veel Die speelt achter. niet hè, wat dat betreft ja, ja, bij de 1 Maar zien ja, ze dan wel? Ik bedoel, ja, weet nee, je, dat ja. is toch een apart verhaal. En uh, ja goed, iedere coach heeft, iedere eh, ieder mens heeft recht op zijn aparte afwijkingen, zeg maar. Maar ja, iedere bondscoach dus ook. Dus, ja, een, uh, ja. Is het erg consequent, bijvoorbeeld bij de keepers, uh, Thijs? Nee, want Stekenburg is nu aan een, een nieuw avontuur begonnen in, in Londen bij Fulham. En ja, dat is toch gewoon een, een hele goede keeper. En ik wil niet zeggen dat Silas geen goede keeper is, maar... Ja, het is natuurlijk hartstikke, hartstikke raar om een tweede keeper van... Uh, ook al is het Ajax, om die te selecteren, dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar ja... Van Gaal heeft, een, uh, heeft altijd de, de mond vol van dat je inderdaad consequent moet zijn. En ja, een van zijn regels is, uh, is speeltijd. Nou ja, ik heb ze de afgelopen jaren niet zo heel veel zien kiepen. Uh, eerste divisie, hè? Ja, nou met, ja, ja, ja... Top, top... top Os gisteravond, of Os FC moet ik tegenwoordig zeggen, geloof ik. Uh... Ja, je, je bedoelt bij jong Ajax. Ja. Ja. ja, ja, nou ja, inderdaad. Maar ja, dat, dat mag er ook geen graadmeter geen zijn om in Nederland zelf te mogen kiepen. Ja. Maar ja... Ja, het, uh, het, het rint zo langzamerhand steeds vreemder we worden onder Van Gaal. Want die consequentheid, uh, ja, dat, dat consequent zijn, dat is hij wel een beetje aan het, uh, aan het verliezen. Het is vorig jaar begonnen toen Jermaine Lenz uh, die langdurige schorsing uitzat. Toen mocht hij in één keer toch mee met Oranje. En mm -hmm. toen werd er allerlei draaien aangegeven dat het uh, toch wel kon en zo. En, maar hij kan ook gewoon zeggen, zoals Van Basten ooit zei... Van, soms is het heerlijk om inconsequent te zijn. Dan zijn wij allemaal stil en dan, en dan kunnen wij niet ja. zeggen. En hij kan ook zeggen, joh, uh, ja, ik probeer dit een keer. Het is dus een oefenwedstrijd, laat me. Ja, dat mag ook. Ja. PSV uh, gaan we naartoe. Uh, dat heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Uh, de ploeg van Cocu won in Brussel. 3-0 van Zulte Waardegem. Uh, dat was eerder al met 2-0 verslagen in Eindhoven. En Cocu sprak van een geslaagd examen voor zijn jonge selectie. Ja, vond ik wel. Vond ik wel.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 Ja, wat ik, wat ik ervan gezien heb tot nu toe. Uh, ik heb het Nederlandse voetbal de afgelopen jaren wat minder gevolgd. Behal, althans wel, wel in, in, in de kranten en dergelijke. En ik merkte... Maar wat ik, wat ik nu toch wel zie is een, een veel jongere, veel frisser PSV... Dat is toch zo'n zo ploeg waar altijd uh, hè, dat is, waar altijd altijd wel, wat was? Al de, de rotzooi. De en uh, op de schouders. ze mee. Uh, ja, dat, ja, ja, dat is dat, toch dat wel bijzonder. Ik, er uit, uh, ja. uh, ik vind het wel heel bijzonder. Als je ziet vergelijken, twee, nou, ja, twee, drie maanden geleden. Als je dan die zagrijnige boel zag met advocaat. En dat gazanen uh, met Van Bommel. En uh, gele kaarten. En, en, en uh, geen kampioenschap. En te hoge uh, uh, doelstellingen waar iedereen tegenaan hikte. Ja, en als je dat nu zo ziet, is het wel heel verfrissend... met een gemiddelde leeftijd van 21 en allemaal nieuwe spelers. Negen spelers anders dan dat voor... Dat is wel ja. heel jong. Dat ja. is wel heel veel en ja. heel jong, maar ik vind... Toch wel alle credits, tot nu toe, tenminste. Uh, naar Coucuur. Want ik vind dat hij het ontzettend goed doet. Ja, wat Als wels, een begin het coach. Wat ja. was jou het meest? Is jij volgt PSV echt op de, op de ja, voeten. Ja, nou, wat heel knap is dat ze in die korte periode een soort van totaal ander profiel van die selectie hebben gecreëerd. Het was inderdaad een beetje een, een, nee, niet een, beetje, een heel erg verzuurde groep met heel veel jongens die al, al drie jaar op rij uh, faalden, eigenlijk. Hè? Die al drie jaar met een bepaald verwachtingspatroon werden geconfronteerd en daar niet meer om konden gaan. Dus dan is het heel erg moeilijk om die allemaal in één keer eruit te werken. Maar dankzij die rare transfermarkt... PSV had er, uh, uh, ik geloof, voordat het uh, 20 juni was, al, uh, al zes spelers uh, uh, verkocht. Of in ieder geval afscheid van genomen. Ja, Toen ging het in één keer heel erg snel. En dan kun je blijkbaar, als je dan de juiste zetten doet... en uh, heel gericht die, die ploeg versterkt... kun je in één keer een andere sfeer creëren. En wat ook heel erg heeft meegeholpen... is dat PSV in die periode, midden in dat verhaal eigenlijk... Uh, die afschetswerter van Mark van Bommel, op een geweldige manier heeft georganiseerd. Eh, daarmee heeft de, de club eh, ook onder de eigen aanhang... een hele hoop goodwill gekweekt. Want er kwamen allerlei oude helden uit het verleden langs. Van Kerstman tot, eh, tot, trouwens oh, nu wat meer controversieel met zijn rare uitspraak. Nee, ik het maar, maar, Laten we dat Die. nog even buiten beschouwing laten. Maar eh, Kerstman, Niels, eh, Waterreus, Gomez niet te vergeten. En allerlei wereldsterren kwamen daar. En je voelde gewoon in dat stadion... Ik was daar, dat was mijn eerste werkdag na mijn vakantie... En je voelde gewoon, ik ben bij een totaal andere club in één keer. En, en dat, is, uh, dat is heel erg knap. En daar hebben ze met z'n allen heel hard aan gewerkt. En daar verdienen ze vooralsnog echt heel veel credits voor. En ja, of dat nu ook dus, ja, zo lang uh, goed blijft gaan, dat is de vraag. Ja. Robin, jij had het al over de leeftijd van de ploeg. Hoe belangrijk is het dat je ook ervaring in een ploeg hebt? Nou, Je moet altijd zoeken naar balans. En, uh, je, je kan niet uh, met alleen maar jongens van twintig... Uh, de boel draaiende houden. Uh, je hebt gewoon een paar routiniers nodig. Nou, Stijn Schaars hebben we het net over gehad. Die doet het ontzettend goed. is 29 jaar. En uh, zo heeft ieder team... Ja, en, en je, je kan niet zeggen van je hebt zoveel ervaren krachten nodig. Maar het ene team. als ik naar mijn eigen team kijk... wat Olympisch kampioen werd vijf jaar geleden... we hadden al heel veel begin twintigers, van 22 23... Uh, goede, echt talentvolle krachten. Maar we hadden uh, drie routiniers, één van 27, één van 29, één van 34. En de rest van de ploeg was allemaal begin 20. Nou ja, dat is een balans. En de balans kan ook wel eens net even anders liggen. Maar je hebt <laughs> gewoon balans nodig in je team. En ik denk dat PSV dat op dit moment best wel goed heeft. Ja, op dit moment al heeft, maar... Er is toch nog een nieuwe man bijgekomen, Yisoum Park. Ja, Yisoum Park is terug. Acht jaar nadat hij Eindhoven verliet, zien we terug. Zeven jaar mensen zijn zijn naar het achter terug. Eén jaar QPR. Cocu uh, heeft hem uh, zelf gebeld. Ze mm -hmm. hebben nog samen gespeeld. En hij heeft gezegd van, joh, ik ben een nieuw project begonnen bij PSV. Maar allemaal jonge knapen. Ik zoek nog een, uh, een routinier voor erbij. Wil jij dat zijn? Nou, en tot Ieders verrassing. Want die jongen die verdiende een enorme berg geld bij, uh, bij QPR. Heeft hij gezegd van, weet je wat, ik doe het. En hij heeft eigenlijk zijn gehele uh, QPR salaris opgekomen. Heel, hij speelt nu voor de salary cap van PSV. Overigens toch nog 1 miljoen euro. Dus te klagen, klagen <laughs> heeft hij niet. Maar, maar toch, uh, je, weet, je weet dat het vaak niet zo gebeurt. Maar die jongen ja. is nu terug en dat is hartstikke leuk. Maar, is het iemand die PSV ook op sleeptel kan nemen? Nou, ik denk dat dat niet helemaal het type is. Maar dat is wel een jongen die uh, in zijn doen en laten als, als professional... Um, uh, wel het voorbeeld geeft. Dat zal niet een jongen zijn die tegen een 18-jarige... die uh, iets wat bij de hand gedraagt in de kleedkamer zegt van... joh, doe jij eens even lekker normaal. Dat zal hij niet doen. Maar hij zal wel uh, door bijvoorbeeld uh, iedere training vol gas te geven... van minuut 1 tot minuut 100... Uh, daar zal hij het voorbeeld in geven. En dat heeft deze jonge groep nodig. Wat ik trouwens wel nog even over dit PSV wil zeggen... Um, ik begin me wel een beetje te irriteren al... aan het feit dat ze... dat beetje dat vrijheid-blijheid gevoel dat zij blijven uitstralen. Gisteren zei de algemeen directeur... Tini Sanders bij de collega's van BNR... van nou ja, nee, het kampioenschap... dat kunnen we wel vergeten. Dat wordt de Ajax, dat is een maatje <lacht> die rood dit jaar. Nou, wij Nalbum, die Nalbem... Maar misschien even... is dat wel omdat ze we vorig jaar gemeld hebben, uh, uh, gemerkt hebben... Uh, ja, nou. als we het allemaal van de daken schreven... dat we kampioen moeten worden, dan... Ja, ja. ja maar er zit nog iets tussen ook nog. Ja. Je kunt ook zeggen van uh, nou, uh, we hebben een jongen ploeg. We hebben de zaak ververst, maar we gaan het die Amsterdammers dit jaar eens even heel erg moeilijk maken. Dat kun je ook zeggen. En en Wijnaldum gisteren die reageerde na die Champions League loting. Toen zei hij die van, uh, ja, ik ben heel blij met Milan, want ik had gehoopt dat Milan of Arsenal, want dat zijn de mooiste clubs. Maar ik viel bijna van mijn stoel. Ik zeg tegen hem, zegt, Gini, het gaat toch om, je moet de, de club, je wil lozen, de Champions League halen, waar je de meeste kansen hebt. Ja. Dus dan moet je als het goed is balen als een stekker van van Milan als tegenstander. Want ja, ik zei later ook nog uh, van. Wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan foto's maken in San Siro van elkaar? Of <laughs> wie al van tevoren vragen, strijden om het shirt van Balotelli? <laughs> uh, ik denk dat als jij als, als coach zoiets hoort. Ja. Dan eventjes uh, ingrijpt, toch? ja, tuurlijk, tuurlijk. En weet je dat moet je ook dat soort dingen moet je natuurlijk ook voor zijn. Moet je echt heel goed uh, coachen als coach en dan uh, moet je heel goed managen. Want uh, als je je foto's gaat lopen maken en uh, van tevoren al dat, dat zag ik laatst ook bij dat wedstrijd tegen Barcelona dat echt ploeggenoten ruzie gingen maken met shirt van Messi. En, weet je, als het zover is, dan weet je al dat je verloren hebt. En ja, goed, uh, ik begrijp wel Thijs bedoeld hoor. En uh, uh, ja, ze moeten daar ook nog wat slimmer in worden. Hoe, hoe ze dan met de media, hoe ze dat best ja. hun team en hun, hun Club kunnen verkopen. Ja, ik blijf nog even bij jou. Ik vond het zo opvallend, want afgelopen week gebeurde dus precies hetzelfde in de Duitse competitie. Jurgen Klopp, de trainer van Borussia Dortmund. Ja. Borussia Dortmund van Bayern al gewonnen voor de Beker dit seizoen. Die zei ook: We gaan dit seizoen voor het hoogst haalbare en dat is de tweede plaats. <laughs> ja. Toen dacht ik ook: van, ja. Van, ja, Jezelf in de underdog-positie. Ja. Dat, ja, dat heeft ja. wel eens effect natuurlijk. Ik, ik blijf nog even bij jou, Thijs, want uh, merk je de, de verandering van stemming ook op de heteraf, ja. op het trainingscomplex? zeker. Zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat zeg maar, de kern van de hertgangen... dat is de familie van Kemenade... die daar al 35 jaar volgens mij de, de scepters waren... die is vrij ongevoelig voor, uh, voor resultaat Die mensen doen altijd een ding en zijn stabiel. Mm -hmm. en, maar, uh, zeg maar alles wat er omheen zit... de selectie, de staf... Ja, dat is een groot verschil met vorig jaar. Uh, er wordt onder andere veel meer en veel harder gewerkt. Dat is echt zichtbaar in het aantal trainingsuren. is fors toegenomen. Dat gaat ook gebeuren bij de beloftes. en ja, Je hebt het idee dat uh, wat er nu allemaal samen bij elkaar is te zetten. Dat het allemaal heel erg graag vooruit wil. En, ja, een soort van jonge honden idee. En, uh, ja, dat is wel uh, ja, prettig om daar uh, na al die jaren waarin het zagrijden van de muren afdropt, om daar uh, tussen te lopen. Als je dat nou goed beschouwt, is het dan uh, voor een jonge ploeg die, die, uh, die opgebouwd wordt en waarmee je aan het bouwen bent, goed om al voor de Champions League te gaan spelen straks in de poolfase? Of zeg je van nou, Europa League zou voor zo'n team eigenlijk misschien wel beter zijn om op te bouwen? Nou, het belangrijkste is vooral dat ze nu dus tot aan de winterstop in Europa gegarandeerd spelen. Want dat betekent dus dat je minimaal zes weken hebt en je aan dat ritme gaat winnen van drie wedstrijden per zeven of acht dagen. Dat hebben die jonge jongens nodig. En of dat nou Europa League is of Champions League, dat is dan qua ervaring om het even. Maar wat mij betreft, uh, de, de beste uh, cursus topverbal krijg je aan de top. Dus laat ze maar die volgende ronde halen via Milan. En dan uh, loten tegen Manchester City en, en al die andere topclubs en Bayern München en dergelijke. We praten nou verder. We gaan nu naar de 10 kilometer. Die uh, staat op het punt van starten bij die Houtkamp in Moskou. Ja, het stadion. Het Luzhniki stadion Edwin van der Stark kent het nog heel goed. Bijvoorbeeld na de Champions League finale. Met Manchester United tegen Chelsea. In de stromende regen toen. En hij was de matchwinner doordat hij een penalty hield. En uh, Manchester United won toen. Maar nu is er een andere man. En ook uh, hij komt uit... Uh, nou, hij kwam toen uit voor Manchester United. Uit Engeland komt Mohamed Farah. En dat is de regerend Olympisch kampioen op de de 10 kilometer. Hij werd twee jaar geleden tweede op de WK in Degu. En hij staat ook aan de start bij de 10 kilometer, waar ook de regerend wereldkampioen Ibrahim. Jeylan uit Ethiopië aan de start staat veel Kenianen, Ethiopiërs. Uh, uh, zijn hier de grote helden en kanshebbers. En een van daarvan is een uh, jongen, 23 jaar jong nog. Dejen Debre Meskel. Liep zijn eerste uh, 10 kilometer dit jaar. En dat uh, was meteen de snelste uh, die dit seizoen is gelopen. Debre Meskel, let op zijn naam. Een uh, groot deelnemersveld, een mannetje of... 35 aan de start en uh, ik ben heel benieuwd of Kipsiro bijvoorbeeld uit Oeganda het ook uh, goed gaat doen. Een lang gerekt, gerekt veld, want Ayeko is uh, de man die het voortouw heeft genomen. En Ayeko is natuurlijk een donkere Afrikaan die uh, ook hard kan lopen. Maar als je zo snel al op kop gaat lopen, dan wordt het een uh, moeilijke zaak. Het is warm, het is drukkend. De 10 kilometer is begonnen met als grootste favoriet Mohamed Farah, de regerend Olympisch kampioen. Straks na het nos kanaal Verder met het Forum met Margriet Bransma, Robin van Galen en Thijs Slegers. Tot zo.